De ambtenaar noemde de opstelling van de Afghaanse regering positief, omdat hij een eigen onderzoek naar de martelingen instelt en zegt dat de schuldigen uit hun functie worden gezet. De internationale troepenmacht ISAF heeft besloten geen gedetineerden meer over te brengen naar de gevangenis in Afghanistan waarin bij verhoren is gemarteld. Minister Rosenthal stuurt morgen een brief met zijn reactie op het VN-martelrapport naar de Tweede Kamer. De Duitse spoorwegen hebben een beloning van 100.000 euro uitgeloofd in de zaak van de brandbommen. De afgelopen dagen werden op verschillende plaatsen langs het spoor bij Berlijn flessen met brandbare stoffen ontdekt. Twee daarvan ontploften zonder schade te veroorzaken. De verantwoordelijkheid voor de actie is opgeëist door een extreem linkse groep... die protesteert tegen de aanwezigheid van het Duitse leger in Afghanistan. De Duitse spoorwegen zeggen dat zeker 2000 treinen vertraging hebben opgelopen. Op het WK Schermen in Catania op Sicilië heeft Bas Verweilen zilver gewonnen in het degentoernooi. In de finale moest hij zijn meerdere erkennen in de Italiaan Paolo Pizzo. Dit jaar werd Verwijlen bij de EK in Sheffield ook al tweede. In Catania had hij vijf wedstrijden op rij gewonnen. In de finale partij nam Verweilen meteen een voorsprong van 4-0, maar daarna kwam Pizzo terug. Uiteindelijk won de Italiaan met 15-13.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 Langs de lijn, met Robert Meder. Goedenavond, op deze regenachtige oktoberdag haalde Nederland ek goud en WK-zilver. Bij beide prestaties staan we natuurlijk stil. De tafeltennisvrouwen werden opnieuw Europese kampioen. Linda Kremers zag het allemaal vanaf de kans. Het gaat om het team en uh, ja, de teamprestatie telt en dat... Uh... Nou, ze hebben het echt super goed gedaan. En u hoorde het al in het nieuws. Schermer Bas Verweilen was ook dicht bij goud... maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een zilveren medaille. Ook praten we met Dik Advocaat... die zich weer met een land wist te plaatsen... voor de eindronde van een groot toernooi. Celine van Gerner verdedigt morgen de Nederlandse eer in de meerkampfinale van het wk turnen in Tokio. Ze heeft geen makkelijk jaar achter de rug... want ze zit volop in de puberteit. Inmiddels heb ik het wel geaccepteerd. En weet ik ook dat uh, als het één dag niet lukt... de volgende dag zo weer anders kan zijn. En ja, dan... Daar kan ik nu wel mee omgaan. Verder waren we bij uh, Bepintons speler Dikki Paliyama. die opkrabbelt uit een diep dal en zich in de nadagen van zijn carrière... nog één keer probeert te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ik heb uh, me drie keer uh, proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. En uh, ja, natuurlijk uh, zou het uh, uh, mooi zijn. En dan in Rotterdam, daar speelde de mannenhockeyploeg tegen Bloemendaal. En daar is Filip Koken. En die wedstrijd werd op een woensdagavond gespeeld, deze hockeytoppen. Vanwege Euro Hockey League verplichtingen van Bloemendaal het afgelopen weekend. Rotterdam gaat het ook nog spelen uh, over tien dagen. En in het werd 3-3 tussen de nummers 2 en 3 van de competitie. En daarmee wint vooral Amsterdam dat koplover blijft met 13 punten. Bloemendaal en Rotterdam hebben er nu 11 en nemen dus nog altijd de tweede en derde plaats in, in de hoofdklassen. Precies, vijf minuten over tien. We beginnen met degenschermen Bas van Weijlen. Hij heeft zilver gepakt dus op het WK in Catania. Hij verloor van een Italiaan, Pizzo, met 15-13. Eerder werd hij al tweede op een uh, EK. Bas, goedenavond en gefeliciteerd. Wat overheerst? De winst van het zilver of uh, het verlies van het goud? Nou, absoluut het laatste. Verlies, uh, verlies van het goud, dat mag wel duidelijk zijn. Ik, uh, ja, ik zat er gewoon heel dichtbij op 13-13. En uh, ja, als je het uh, dan weggeeft van zo... Uh, zo zie ik het. Uh, ja, dan kan je er alleen maar heel ziek van zijn en dat, uh, en dat ben ik nu. Ja, weggeven, dat is uh, wel een heel groot woord. Wat verwijt je jezelf dan? Nou goed, weggeven. Kijk, uh, als ik 13-13 sta, ben je in principe twee punten van het wereldkampioenschap af. En uh, ja, ik koos voor een bepaalde actie en die, uh, die lukte niet. En uh, daarna koos ik voor een andere actie toen hij 14-13 voorstond en die, uh, ja, die mislukte ook. En, uh, ja, dat is, dat is heel balen, maar uh, heel erg balen, maar daar doe je achteraf uh, niks meer aan. Waarom heb je op dat moment het gevoel dat je die keuzes moest maken? Um, nou ja, in de, het was 1313, 13, toen was het pauze. En toen uh, ja, natuurlijk, uh, besprak ik natuurlijk ik met mijn pa het uh, tactisch plan. En uh, in principe was de actie goed. Alleen, uh, ja, hij, in plaats van dat hij stil bleef staan, kwam hij naar voren waardoor hij mijn aanval uh, kon blokken. En uh, ja, dat was verrassend. Het was een uh, goede actie van hem. En, uh, ja, van, van mij niet. Het mag duidelijk zijn. En, uh, ja, dat is jammer. Maar ja, je moet op een gegeven moment moet je toch een actie maken. Het is niet zo dat, uh, ja, dat het voorstond of achterstond dat ik moest komen. Maar ik voelde me gewoon goed bij die actie. En daar koos ik voor. En uh, die mislukte helaas. Ja, maar je kan me wel voorstellen dat je het gevoel had dat je iets moest doen. Want uh, ik heb de partij gezien. En vanaf 4-0 uh, kwam die terug tot 4-4. Kwam je 8-5 achter. Daarna heb je eigenlijk niet meer voorgestaan. Maar steeds 1 punt achter. Dus je moest steeds aanhaken. Had je dat gevoel ook? Of had je gedurende, dat, uh, gedurende het duel wel het gevoel van ik kan er een keer overheen? Ja, dat gevoel heb ik altijd gehouden. Ik had gewoon, uh, ja, als je naar heel het, uh, heel het wedstrijdverloop uh, kijkt naar alle partijen... Uh, ja, ging het gewoon allemaal zo soepel. Het ging allemaal zo vanzelf. En uh, ja, Dat je ook die 4-0 voorkomt. En dat is niet zo heel gek dat hij uh, terugkomt. Wel, wel jammer natuurlijk, want je wil natuurlijk zo'n voorsprong vasthouden. Uiteindelijk kom je nog terug tot 13-13 en uh, ja, dan wordt hij toch zenuwachtig. Maar uh, ja, kijk, je, je kiest gewoon voor zo'n actie en dat het niet, niet, uh, niet lukt is jammer. Voor hetzelfde geld uh, ja, hadden we nou gesproken als ik wereldkampioen moest geweest. Want ik zat er gewoon, uh, ik zat er gewoon heel dichtbij. Ja. Had je het gevoel dat die Italiaan iets anders ging doen toen jij 4-0 uh, voorstond? Um, nou, niet, niet per se iets anders. Alleen uh, ja, hij, hij timde zijn zijn aanval iets beter. Um, en ik, ja, ik miste ook twee keer, dus dat was jammer. Maar um, nee, iets, iets heel anders uh, ging je niet doen. Nee. Hmm. Je zit er nog aardig doorheen, hè? Behoorlijk, ja. Ik ben er steeds ziek van. Ja, dus uh, dat je wel te horen. Wat, wat was toen je de, de, de, de mat, uh, mag ik het zo noemen? De loper. De loper, sorry. Uh, uh, ja. We weten te weinig van schermen hè, in Nederland, uh, zelfs ik, moet je horen. Helaas uh, wel. Ja. <laughs> uh, wat was je eerste gedachte toen je eraf stapte? Ja, dat is een, uh, een ernstig geldwoord die niet, uh, niet op de radio gezegd mag worden. Maar uh, ja, ik voel me een beetje, uh, een beetje moedeloos. Uh. Ja, godverweer zilver. Daar kom je niet voor. Als je in de finale staat en je bent er zo dichtbij, dan, uh, dan wil je gewoon die goud, dat goud pakken. Een wereldkampioen worden in Italië tegen een Italiaan. Wat is er nou mooier. Maar uh, ik zei dat ook al dan maar in Londen tegen een Engelsman in de finale. Dat, uh, dat zou ook heel mooi zijn. Ja, kijk. Zo is het. De spirit is alweer een <laughs> beetje terug. Ja, een klein <laughs> beetje. Ja, een klein beetje. Even, even na die spelen. Hoe zeker ben je nu van die spelen? Nou ja, de enige waar ik nu wel een beetje blij om kan zijn... is uh, ja, die enorme vrachtpunten die ik nu in de wacht heb gesleept... met deze medaille op het WK. Dat ik uh, ja, heel erg uh, ga stijgen op de world ranking. Je staat nu uh, zesde. Dat via... zesde sta je nu. Ja, dat ja. heb ja, ik vier-via ook gehoord. Ja. Ja, dat is natuurlijk uh, schitterend, want de beste veertien uh, kwalificeren zich direct voor de Olympische Spelen, eind april 2012. Uh, dus ik moet uh, dit vast zien te houden en dan, uh, dan uh, mag ik naar Londen. Eind april 2012. En ga je gaat je dat nou, lukken? Nou ja, als je nou zes staat en uh, je hebt nog uh, vier toernooien, die komen drie World Cups en één Grand Prix. Waarbij ik één, uh, op één World Cup een derde plek te verdedigen heb en op die andere drie toernooien, uh, ja, zeg maar vorig jaar, slecht heb gepresteerd. Uh, waardoor ik nu de kans heb om dat alleen maar te verbeteren, dat ziet het er gewoon ja, heel erg goed uit. Maar om te zeggen van ja, ik ben er zeker van, uh, dat ga ik nog niet zeggen. Ja. Ben je eigenlijk aansporter? Krijg je steun van NOC-NSF? Uh, ik ben wel aansporter. Maar uh, ja, ik ben denk ik wel een van de weinige uh, Olympische sporters met een nominatie die zoveel medailles heeft, die uh, ja, geen, uh, nog niet een part-time trainer heeft. En uh, niet, niet alle steun krijgt uh, die, die hij uh, zich kan wensen. Dus uh, wat dat betreft kan, kunnen we nogal wat meer hulp gebruiken. Maar uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat we met dit resultaat dat we weer hebben laten zien... dat we gewoon bij de wereld top horen. En heel uh, mooi neer kunnen gaan zetten in Londen. Dat uh, daarmee uh, toch wel wat meer hulp, uh, hulp komt. Ja, want de stekker is een beetje uit het schermen getrokken. Hè? Het leverde te weinig op. Weet je nog wie dat was die die stekker eruit trok? Nee, geen idee. Dat is Maurits Hendricks. Met wie ga je zo eten? Nou, ik weet, niet, uh, ik weet niet of hij dat is. We zullen wel meerdere mensen over beslist hebben. Ja. Maar goed, uh, ja, de ene keer gaat het beter en de andere keer gaat het wat minder. En nu ja. gaat het, uh, het supergoed. En uh, ja, daar uh, mogen we ook voor beloond worden, neem ik aan. Ja, maar ik vroeg met wie ga je eten? Um, nou, mijn eten staat nu koud te worden. Maar uh, hij zit nog niet aan tafel, maar hij komt er zo zelf bij zich. Ja, Maurits Hendricks. Dus ik, ik kan me voorstellen dat je het een en ander met hem gaat bespreken... en wat wensen op tafel legt. Nee hoor, dat, dat gaat vanavond niet gebeuren. Uh, misschien uh, in, uh, in de loop van de tijd. Uh, het duurt allemaal wat langer. Maar uh, dat zal de komende weken wel, wel gaan gebeuren. Maar vanavond, uh, vanavond nog even niet. Ja, nou goed. Uh, veel, veel, uh, veel plezier. Geniet vooral van het zilver. Leren van genieten. Maar dat is je wel besteed, denk ik. Want uh, ja, je hebt er een beetje een abonnementje op. En uh, succes in de aanloop naar de Spelen. Dank je wel. Bas van was dat zilver dus op het WK. Van Zilver... Kleine stap naar goud. Voor de vierde keer op rij... werden de Nederlandse tafeltennisvrouwen Europees kampioen. In de finale die werd gespeeld in Gdansk... werd Roemenië met 3-0 verslagen. Lidjao, Lidja en Elena Timina wonnen allemaal hun partij. Linda Kremers, ook Europees, zag het allemaal. Europees kampioen zag het allemaal vanaf de bank. Linda, goedenavond en gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Was dat anders ja. vanaf de bank? Um, nou ja, natuurlijk is het anders vanaf van de bank, maar uh, uh, nee, het gaat om het team en uh, uh, ja, de teamprestatie telt en dat, uh, nou, dat hebben ze echt super goed gedaan en uh, alle drie uh, uh, goed gespeeld, dus uh, nou, dat was gewoon echt super, ja. Hoe anders was het? Nou ja, het is, wat ik al zei, het gaat om de teamprestatie en uh, we hebben gewoon gekeken wie het beste op drie uh, tegen de nummer drie van Roemenië kon spelen en dat was, in dit geval uh, was dat Elena. En uh, uh, nou ja, het is gewoon een teamprestatie en dat is het belangrijkste. Dus het feit dat je uh, in de halve finale wel hebt gespeeld... en van de bank nu moest toekijken... dat uh, zie jij in het kader van het uh, teambelang, om maar zo te zeggen? Uh, ja, natuurlijk. Ja, kijk, uh, uh, je wil altijd graag spelen. En, maar uh, nou, je moet gewoon uh, uh, ja, de coach uh, zijn uh, opstelling uh, respecteren En dat heeft hij gewoon goed gedaan. En het uh, heeft ook gewoon ja, goed uitgepakt. Dus uh, dat is prima zo. Vierde keer op rij, Europees ja. kampioen. Wat maakt Nederland zo sterk? Nou, ik denk uh, onze kopvrouw Lidjou. Uh, Zij heeft, uh, ik hoorde net, uh, in vier jaar tijd uh, één uh, wedstrijd en een team verloren op de EK. En uh, nou, dat, denk ik, dat geeft wel aan uh, dat we echt een super goede nummer 1 hebben. En dan uh, Lidje is uh, uh, nou ja, ook uh, heel goed gespeeld. En is ook gewoon uh, altijd gevaarlijk tegen alle tegenstanders. Mm. En ja, dan kan hij altijd ook kiezen uit, uh, uit de nummer 3. Die, uh, die vaak een punt binnenhaalt. Dus dat, uh, ja, ik denk dat dat het team wel heel sterk maakt. Wat kan je nog leren van uh, Lidje en Lidje bijvoorbeeld? Ja, nou, <laughs> heel veel denk ik. Als je kijkt hoe, uh, hoe sterk. Uh, zij mentaal zijn. En, en zeker als ik kijk bijvoorbeeld naar Li Zhao, die wint in de finale haar wedstrijd met uh, 11-7, 11-7-5. Nou ja, dan is, dat geeft wel aan hoe, uh, hoe sterk zij op mentaal gebied is. Dat ja. is wel echt uh, super. Ik heb uh, de finale gevolgd vanmiddag. Wat mij opviel, was die enorm lege hal. Is dat geen domper? Ja, het was inderdaad niet druk. Uh, ja, het is gewoon, dat is wel heel jammer inderdaad. Zeker als je finale speelt. Dan uh, ja, het is het zeker mooier als er heel veel mensen zijn. Maar ja, van de andere kant, op het moment dat je in het spelen bent... dan wil je gewoon die wedstrijd winnen. Of dan, uh, nou ja, mensen of 10.000 mensen in de zaal zitten. Of honderd uh, of, of ja, tweehonderd. Uh, ja, je wil gewoon winnen en daar gaat het om. Ja, het individuele toernooi begint nu, hè? Dus was er überhaupt ja. tijd om het uh, stevig te vieren? Nou, nee, eigenlijk niet. <laughs> We hebben, uh, we hebben net even met het team bij elkaar gezeten en even een glas champagne gedronken. Maar ja, morgen vroeg begint het en we beginnen met dubbel om half elf. Vorig, dus uh, ja, iedereen is gewoon weer netjes op de kamer. Ja. Kijk eens even vooruit, wat zijn jouw verwachtingen van dit toernooi? Uh, nee, morgen vroeg begin ik uh, samen met Brit-Ierland uh, dubbel. En uh, nou, op zich uh, een redelijke loting. En ja, ook niet heel makkelijk, maar ik denk dat we als we goed spelen wel een goede kans hebben. En uh, ja, daarna heb ik eigenlijk niet gekeken nog wie daar uh, uh, in de tweede of derde ronde komt. En uh, voor mijn individueel toernooi uh, begin ik tegen een Griekse. En als ik die win tegen een Russische Fadeva heet ze. En uh, dat is wel pittige loting, maar ik denk als ik, uh, als ik goed speel dan uh, ja, zijn er wel mogelijkheden. Ja, nou goed. Afwachten maar. Erg veel succes. Ja, ja Vanaf morgen en de rest van het toernooi. Linda Kremers, waar staat? Okay. Europese kampioen. Dat klinkt het mooi, hè? Ja, zeker, absoluut. <laughs> Nogmaals gefeliciteerd. Goedenavond. Dankjewel tot ziens. Beelden het uit, maar geen van ons beiden die het won. Misschien dacht ik dat het zo echt het beste was, misschien te laat, maar waarom zie ik nu de waarheid pas? en hoofd onder water. Straks bellen we met Dick Advocaat over zijn kwalificatie voor het EK 2012 met Rusland. Hij flikte toch maar mooi weer. Maar we eerst het WK turnen, daar stond een prestigieuze titel op het spel. De landentitel namelijk bij de mannen. In eigen huis, voor eigen publiek, hoopte Japan de hegemonie van China te doorbreken. Een impressie van Edwin Cornelissen. Aardige mensen hoor, die Japanners, altijd even netjes gedag zeggen. Hallo, dat is Kan niet, ja. Maar soms een beetje luidruchtig. Hoor, maar eens wat er gebeurt als we een elektronica zaak binnenlopen. En dan heb je ook nog van die verkopers die hun waren proberen aan te prijzen met een megafoon. Het zal vanavond bij de landenfinale voor de mannen, met Japan als favoriet, alleen nog maar luider worden. Binnenin in de hal is de openingsceremonie voor de finale van start gegaan. En buiten staan nog heel veel mensen, want de zaal zal stijf uitverkocht zijn vandaag. Yes. yes. Het is een beetje lastig communiceren met de Japanners, want Engels dat spreken ze meestal niet. Ze snappen nog wel de vraag of Japan ook wereldkampioen gaat worden. Yes. Ja, yeah, of course. En vooruit. Ze willen ook nog wel even een voorproefje geven als het gaat om wat ons straks qua geluid in de hal te wachten staat. Snijt jullie. maar. Nou, de stemming zit er in ieder geval aardig in. Voorafgaand aan de wedstrijd met uh, Bram van Bokhoven. Japan als absolute favoriet? Of zie je dat anders? Uh, ja, wel een van de favorieten uiteraard. Uh, maar ik ben heel erg benieuwd uh, wat China gaat doen. Ja, want die werden derde in de kwalificatie. Dat is een beetje China-onwaardig, toch? Ja, dat is China-onwaardig. Alleen het is uh, wel vaker in het verleden zo geweest dat Chinezen... Die stellen hun team anders op. Nu in de kwalificatie was het een 6-5-4 systeem. Dus uit je team turnen er 5 en de vier beste tellen. En vanavond is het een 6-3-3 systeem. Dus drie turnen, drie tellen. De score deed Japan in de kwalificatie. De eerste score was het. Wat vind jij van Turnland Japan? Ja, fantastisch. Hartstikke goed. Met name hun kopman Uchimura is natuurlijk... Uh, fenomenaal, Tweevoudig wereldkampioen al hè? Ja, die is ongelooflijk goed. Uh, de rest van het Japanse team uh, is goed, heeft, uh, vind ik wel wat gebreken, maar uh, ja, als team zijn ze gewoon fantastisch. Welkom, Daar is de binnenkomst van de turners en vooral die van Japan gaat natuurlijk niet onopgemerkt voorbij. Oh. En het is mooi om te horen. Het is Uchimura, de tweevoudige wereldkampioen op de meerkamp die het spits mag afbijten op vloer. En na iedere geslaagde sprongenserie wordt hij beloond met getrommel vanaf de tribunes. Dit wordt een wedstrijd met een opmerkelijk verloop. Al vroeg in de wedstrijd is er een val voor Japan op het paard Voltige. Ja, Voltige gingen ze de mist in. Maar ze hebben nu sprong. Sprong wordt over het algemeen wat hoger gescoord. Dus dan zul je zien dat ze heel erg dichtbij komen hoor. China, Japan, daar blijft het tussen gaan. Na sprong, dan komt Japan komt dicht bij China. Het is dus nog altijd mogelijk voor Japan, meent Bram van Bokhoven. En dat blijkt. Het publiek wordt steeds enthousiaster als het gat tussen China en Japan minimaal is. Japan lijkt in het voordeel, want Japan turnt op rekstok, terwijl China op vloer moet. Daar wordt doorgaans lager gescoord. De eerste Japanse op rek doet het goed. En dan de tweede, Tanaka. Het publiek leeft mee en... Hij valt eraf. Een dramatisch moment natuurlijk voor Japan, dat dicht bij de wereldtitel was. De enige die nog iets kan doen is Uchimura. Maar ja, hij moet een dermate superscore halen. De vraag is of het überhaupt mogelijk is. Hij besluit alles of niets te geven. En het wordt een val. Niets dus voor Japan. Het publiek blijft netjes zitten om het Chinese volkslied aan te horen. Maar deze nederlaag moet pijn doen. Overmorgen mogen de Japanners weer luidruchtig zijn als Uchimura de meerkampfinale turnt. En misschien even informeren bij de electronica zaak. Hallo, desu kan niet ja. Kunnen ze ook een beetje oefenen om de Nederlanders aan te moedigen? Hup, Holland. Hup, Holland. Hup, Holland. Oké. Okay. Ja, vanuit uh, Japan, dus die bijdrage van Edwin Cornelis. Contact nu met hem in Tokio, uh, met name over Japan, over die tweede plaats. Die zullen wat teleurgesteld zijn. Edwin, heb je een beetje het idee wat er mis ging voor die Japanse mannenploeg ja, heel simpel gezegd. Ze hebben wat meer fouten gemaakt dan de Chinezen. Hè? Ze gingen eerst al in de fout op het uh, voltige. China heeft ook wel een fout gemaakt op brug. Dus in dat opzicht ging het redelijk gelijk op. Maar uh, ja, met nog één toestel te gaan uh, was het een beetje alles of niks voor uh, Japan. Japan kwam in actie op rek. China deed vloer. Normaal scoor je op rek hoger dan op vloer. En het gat was maar vijftiende van een punt. Dus uh, dat moest Japan wel kunnen dichten. Maar ja... Twee vallen in die laatste rotatie. Twee keer een val van de rekstok. Waarbij ik moet aantekenen wat... wat Waarbij ik moet aantekenen dat het wel ontzettend indrukwekkend was... wat Uchimura, de meerkampkampioen van vorig jaar, liet zien. Hij viel van de rekstok af. Daarmee verspeelde hij het goud voor Japan definitief. Maar hij maakte vervolgens dat vluchtelement nog een keer. En daarmee pakte hij in ieder geval nog de score voor het vluchtelement... waarmee het zilver voor Japan werd veiliggesteld. Dus zo slim was hij dan weer wel. China weer wereldkampioen en dat in Tokio. Dat zegt toch wel wat over de kwaliteit van die Chinese ploeg. Ja, en als je kijkt hoe lang China al een hoofdrol speelt... Op dit toneel. Hè. Ze hebben natuurlijk ook in Peking al zoveel prijzen gepakt. En het is eigenlijk het ene jaar na het andere dat China voor de hoofdprijzen gaat. Je komt ook in feite steeds weer dezelfde namen tegen. Hè. Uh, wat dat betreft voor Epke Zonderland slecht nieuws dat bijvoorbeeld Kai -Zu ook weer gewoon meedoet aan de rekstok. En Zhang, de kampioen van vorig jaar, is ook weer gewoon van de partij. Uh, slecht nieuws voor Yuri van Gelder. Yibing Chen hangt nog steeds in de ringen. Nou ja, als je al die supertalenten samenvoegt dan krijg je dus inderdaad een superploeg die voor de hoofdprijzen gaat. Dus ja, er is eigenlijk niks op af te dingen. Maar het is op zich wel op Opmerkelijk om te zien dat als Japan die fouten niet had gemaakt... er daadwerkelijk een strijd was geweest. Dus zo groot is het gat tussen die twee landen ook weer niet. Goed, Dankjewel Edwin die zich op gaat maken voor de dag van morgen ongetwijfeld. Het is vier minuten voor half elf. Rusland heeft zich gisteren geplaatst voor het EK van volgend jaar. Bondscoach Dick Advocaat heeft het de klusje dus opnieuw geklaard. 6-0 werd het tegen Andorra afgelopen vrijdag. Werd er al met 1-0 gewonnen van uh, Slowakije. Dik advocaat, goedenavond. Goedenavond. Kijk eens terug op die kwalificatiereeks. Nou, we hebben tien wedstrijden gespeeld. Uh, zeven keer gewonnen, twee keer gelijk, 1 keer verloren. Dus als je ziet, we hebben een goede reeks neergezet en dat is heel belangrijk. Ja, kan ik me voorstellen. Hoe groot was de blijdschap? Nou, uh, gisteravond niet zo erg. Omdat iedereen verwacht natuurlijk dat je wint van uh, Andorra en terecht ook. Maar vrijdagavond hebben we het natuurlijk... Uh, ...moeten doen tegen Slowakije uit, wat voor hun ook de laatste kans was. En daar win je met 1-0 in een uitstekende wedstrijd. Dus ja, daar ben je blij over. Iedereen trouwens. Ja. Even naar die, uh, naar die wedstrijd van Slowakije. Ik heb uh, wat uh, Russische kranten gelezen. En daar kwam ik uh, een verhaal tegen over dat u indruk heeft gemaakt met een toespraak in de kleedkamer afgelopen vrijdag voor dat duel. Uh, A. Klopt, nou, ja. klopt de toespraak? En B. Wat was de essentie van die, uh, van die toespraak? Ja, nou. Uh, zo, zoals je weet, als coaches die eindigen dan altijd met een, met een, een, een ontmoeting met de spelers en dan vertel je wat ze doen moeten en dan eindig je ergens mee. En uh, dat schijnt een indruk gemaakt te hebben, maar voor de rest dan moet je ook niet te, niet te veel over uh, aantrekken wat het geweest moet zijn, gewoon de normale dingen wat een coach wel eens zegt hm. en waarschijnlijk uh, op die spelers uh, goed overkwam, laat ik het zo zeggen. Ja, nou kon ik vroeger best voetballen, maar niet zo goed dat ik dit ooit heb meegemaakt en ik denk heel veel luisteraars ook niet. Dus ik ben toch benieuwd hoe je dan geëindigd bent. Ja, maar, maar ik heb tegen die spelers ook gezegd, of tegen de media in Rusland, die willen dat ook weten. Want ik ben er niet mee naar buiten gekomen. Daar dus kwamen die spelers mee. Maar dat heeft helemaal geen zin. Uh, dat dat blijft tussen de spelers en mij. Mm, okay. En als zij het willen zeggen, dat is dat is, uh, dan moeten zij dat weten. Ik doe dat niet. Mm. Maar het heeft in ieder geval indruk gemaakt, dus het heeft wel gewerkt. Ja, nou, daar, daar gaat het om. <laughs> ja, zo is het ook. Zeg, um, um, dat, dat heeft dus prima gewerkt. Er, is, er was ook wel een nodige kritiek, hè, begreep ik, in Rusland. Hoe zit dat? Ja, dat las ik ook net even op, op enkele websites. Maar uh, het, het zijn natuurlijk altijd uh, kritieken van teleurgestelde spelers die niet spelen. Maar daar, daar, daar ben ik aan gewend. Daar moet je ook niet uh, van opkijken, dat hoort erbij. Hmm. ja. Maar bij heel Rusland is ontzettend blij... omdat ze voor het eerst weer rechtstreeks zich hebben gekwalificeerd. Dat is heel lang geleden ja. dat dat gebeurd is. En, uh, en wat spelers zeggen... althans spelers, één zit nog niet eens bij de selectie... en de andere, is dus al een verhaal van zes maanden oud. Dat wordt nu weer naar voren gehaald. Dat vind ik prima hoor, dat hoort, dat hoort erbij. Ja, de, de Zemit-connectie en uh, uh, bijvoorbeeld Boelekin, ja. dubbele punt... Advocaat heeft van het Russische team zijn privéclub gemaakt. Hij vindt dat hij een plaats verdient ja. in, in, de, in de Russische nationale ploeg. Hij ja, had moeten zorgen dat hij een plaats verdiende bij Ander legt. Dat kwam hij volgens mij nog niet eens in de selectie. Ja. Dus deze jongen is gewoon niet goed genoeg voor het... Uh, ik wilde het eerst niet zeggen, maar hij, hij slaat een beetje door. Maar deze jongen is gewoon niet goed genoeg voor het Russische elftal. Ja, en mocht hij een basisplaats bij Ajax uh, weten te bemachtigen... wordt hij dan wel goed genoeg? Ik weet niet of dit verhaal wat nu weer, of dat een oud verhaal is, of dat of dat, dat nu weer opnieuw uh, verteld is. Dus dan moet ik even naar achterzien komen. Want als hij het opnieuw gezegd heeft, dan uh, kan hij het zolang ik, uh, ben vergeten. Oh, goed, nou, wellicht heeft hij uh... nou, iets... Ik, ik denk dat de media een oud verhaal naar voren heeft, en dat die jongen er zelf niks aan kan doen. Dus uh, ja. hetzelfde gaat met Pavlochenko, dat is een vaal van zes, zeven maanden geleden. Ja. En dat komt nu een keer weer naar voren, dus dat begrijp ik allemaal niet. Maar dat is ook een beetje de stijl, als iemand succesvol is om dat weer erbij te halen. Ja. Nou ja, waar ik het om vraag is dat ik eigenlijk benieuwd ben... als ik dat allemaal zo, uh, zo zie, hoe dat daar werkt blijkbaar. En dat is in andere landen natuurlijk niet anders. Of u wel het gevoel nee, heeft dat... hetzelfde. Ja, nou, of u wel het gevoel heeft dat u daar uh, uh, goed uw werk kan doen... of zijn er nou juist in Rusland weer, weer speciale krachten... waar u dan rekening mee moet houden? Nee, ik, er zijn helemaal geen krachten. Ik ben uh, vrij om te doen wat ik wil. Ik heb alle vrijheid en uh, niemand bemoeit zich ermee. Iedereen is... Uh, Hevig, uh, hevig uh, positief. Dat kan ook niet anders. Wat ik zeg, het is al een lange tijd dat het Elton zijn rechtstreeks heeft gekwalificeerd en met indrukwekkende cijfers. Uh, dus wat dat betreft, nee. Ik, uh, en, en, en het mooie is, ik spreek geen Russisch, dus ik, ik, ik begrijp weinig. Ja, ja. En af en toe komen er wel weer wat oudspelers naar voren die dit soort dingen schrijven, maar nogmaals. Daar lig ik toen niet meer wakker van. Nee, oh, dat is het. U bent gewoon in Rusland gaan, wer gaan werken. omdat het prettige werk is. omdat u de taal niet, uh, niet verstaat. Dat is het. Nee, nee, nee. nee, dat het. nee natuurlijk niet. Ik heb mijn de reden waarvoor ik bij het Nationaal Police <laughs> ben. Ja, ja, ja. heeft te maken met het feit dat ik zo succesvol ben geweest bij mijn Zo is het. niet anders. Zo is het. Uh, even naar de loting. Uh, die mag u uh, voor dit ene moment uh, beïnvloeden. en u mag zeggen met wie u in de groep wil. Ja, ja maar dat doe ik niet aan mee. Ik, uh, je, hebt, je hebt niks te willen. Je moet gewoon afwachten wat je krijgt. En daar moet je tegen spelen. Ja. Nou, ik zeg Nederland bijvoorbeeld. Ja, waarom niet? Ja, leuk toch? Er zitten nog meer sterke landen in. Dus ik zeg, je, moet, je moet toch die pool door. Dus uh, ja. er zal best wel een heel sterk land bij zitten. En dat is Nederland één van. Hoe ziet het traject richting Euro 2012 er nu uit? Nou, dat is ook een beetje het probleem in Rusland. Uh, die clubbasis zijn ontzettend uh, machtig daar ook. En uh, we, we zouden eigenlijk twee wedstrijden kunnen spelen in november. Omdat zijn gewoon die FIFA-daad is, maar uh, die, plo die ploegleiders zijn een beetje daarop tegen. Dus dat, dat werken niet echt mee om te zeggen... oké, okay, we gaan dat nationale helftal uh, nog beter maken. Nee, liever helemaal niet spelen. En dat ze eigenlijk alleen maar zich kunnen concentreren op, op de clubs. Nou, duidelijk. België heeft het niet gered, hè? Dus het was toch een goede keuze om weg te gaan uit België... en voor Rusland te kiezen. Nou ja, ik bedoel, de, de keuze was duidelijk waarom ik dat deed. Daar de, de, de, de moet je niet moeilijk over doen. En België blijft een goed helftal hebben. Maar ze zaten natuurlijk ook in een hele moeilijke pool. Daar moet je ook gewoon realistisch in zijn. Maar dat is, dat is toch een ploeg die in de toekomst zeker uh, van zich laat spreken. Ja. Heeft u het nog wel een beetje gevolgd? België? Ja, uiteraard gevolgd. Dat is wel alles, ja. ja. Is inderdaad een, een elftal voor de toekomst, hè? Ja, ja, nou, dat denk ik wel. Dat, dat, zag, dat, dat zag ik natuurlijk toen ook wel. En dat, dat wordt alleen maar beter. Dank u, dank u nogmaals, vriendelijk, voor dit moment. Oké, okay, Robert, dank wel. Goedenavond. Tot ziens, daar. Dik advocaat was dat. En uh, terwijl iedereen zich hier bezighoudt met plaatsing voor uh, de EK... Uh, Nederland geplaatst, uh, nou, dik Advocaat Dus ook worstelen elders op de wereld Nederlandse trainers... om hun teams een stapje verder te krijgen. Frank Rijkaard, Guus Rink, Leo Beenakker, Co-Adriaanse Advocaat. Helemaal aan het andere eind van de wereld... staat uh, Wim Rijsberger voor een uh, bijna uitzichtloze taak. Hij traint het nationale team, namelijk van Indonesië en vecht nu voor kwalificatie voor het WK van 2014. Het team bestaat met nul punten. Onderaan in de pool met Iran, eh, Bahrein en Qatar. En alleen een overwinning tegen Qatar kan daar nog wat in veranderen. De training van het nationale team is een vrolijke aangelegenheid. Het was niet echt een hele zware training. Nee, maar dat is ook niet uh, twee dagen voor de wedstrijd. Dan moeten we niet, uh, niet de jongens, uh, die conditioneel ook nog niet helemaal optimaal zijn... om ze dan nog uh, over de klink te jagen. Dat, uh, dat gaat niet lukken. Het gaat ook niet helpen. Fitness, dat is het werk van fysiotherapeut Matthias. En die is het er helemaal mee eens. Het is niet genoeg. Zijn ze gauw moe? Wel, jawel. nadeel is er is geen competitie voor de spelers op dit moment. Dus ze moeten zijn eigen fitnessniveau even zelf opbouwen. Dus ja, dat is zeker de reden waarom de fitness zo laag. Dus uit zichzelf doen ze het niet zo graag? Nee, nee, nee, dat doen ze niet. Veel slapen en uh, Playstation en uh, noem maar wat. En het schoort niet alleen aan de fitness. Van Marwijk hoeft niet meer uit te leggen hoe Stijder moet lopen... of hoe hij een bal moet aannemen, maar hier zijn dit nog eh, jongens die wat dat betreft nog een heleboel kunnen leren. Dus dan is het ook een ander vak. Je moet ze nog leren voetballen? Nou, eh, een heleboel wel, ja. En dan vooral op, op, op tactisch gebied en, en, en op technisch gebied zijn ze allemaal wel redelijk. Maar dan in een, in een, in een te laag tempo, omdat ze dat gewend zijn in, in, in, de, in de league waar ze in spelen. Irfan Bakdiem speelde voor Utrecht en Haarlem in Nederland. Hij kan het voetbal vergelijken. En dat kan heel kort. Ja, meer fysiek en een beetje ongeorganiseerd. Ongeorganiseerd is ook de bond zelf. Daar hebben ze net een machtsgreep gehad. Het oude bestuur is afgezet en het rommelt nog steeds. Nou, er is, er is natuurlijk... Uh, het probleem is uh, ontstaan dat er dus verkiezingen zijn geweest... en dat er dus een hele andere organisatie de macht heeft gekregen. Wat ik daar dus van begrijp is dat er dus nog achter de schermen van alles, van alles speelt. Waar, waar ik eigenlijk eh, niet van weet hoe het precies in elkaar zit. Maar eh, het zou best kunnen zijn dat er nog achter de schermen nog strijd geleverd wordt om weer terug in het zadel te komen. Ik heb, ik heb geen idee. Maar het, het, het, het werkt niet echt perfect. En, en de organisatie die er nu staat, die is nog met zoveel dingen bezig om, om het eh, op gang te krijgen. Dat er dus, dus nog van alles mis is op dit moment. Ondanks alles moet er gewoon worden gevoetbald. Qatar gaat meteen vol in de aanval. En dan is het 1-0 voor Qatar. En dan gebeurt een klein wonder van 10 minuten later. Is het 1-1. Maar ja, Qatar slaat weer terug. 2-1. Half uurtje gespeeld. En dan gebeurt er weer een klein wonder en worden het ineens 2-2. En dan is het afgelopen en heeft Qatar met 3-2 gewonnen. Kansen op een WK zijn alweer verkeken. Uh, we path, uh, so, uh, we still... Wim blijft optimistisch. We kunnen nog 9 Wim, op te halen. Oh, Wim, Wim. <laughs> Al zal het wel moeilijk worden. Ja, het zal uh, moeilijk worden inderdaad voor Wim Rijsbergen in uh, Indonesië. Deze bijdrage was van Michel Maas. It's really right from the start, you play me like it was a melody I'll bang on the drum as you punch me with a squeaking She's touching me when love is pro-est, so I, I can fight it She got my soul, she's capturing me Holds me hostage when I hear that beat I won't take these shackles cause my feet Cause they're the only thing that make me feel free. that's why I'm a slave to the music No, I won't stop until my heart pops up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 Morrison en Slave to the Music. In de hoofdklasse bij de hockeymannen werd vanavond één wedstrijd gespeeld. Aan het begin van deze uitzending heeft u dat ook kunnen horen. Het ging om de strijd tussen de nummer 2 Rotterdam en de nummer 3 Bloemendaal. Filip Koken met de namenschouwing. Ja, op een woensdagavond dus gespeeld. Uitzonderlijk. De hockeytopper tussen Rotterdam en Bloemendaal. Vanwege de EHL. Bloemendaal speelde afgelopen weekend om de Euro Hockey League. En had er geen probleem met tegenstanders uit Rusland en de Oekraïne. Rotterdam gaat ook nog spelen om de EAL. Het werd een enerverende topper die Rotterdam goed begon. Roderick Weustoff maakte al de eerste de beste strafkornen na een minuut of drie. Maar daarna nam Bloemendaal het heft in handen. Speelde Rotterdam eigenlijk van de mat in de eerste helft. Het werd 1-1 door Hofman na een voorzet van de Nooier. 2-1 door een strafkornen variant benut door Stijn Jolie. En Wouter Jolie maakte in de tweede helft een belangrijke fout. Leverde de bal in bij Nick Wilson, Nieuw-Zeelander. Daardoor werd het 2-2 Simon Child. Andere nieuw Zeelander, zorgde voor de 3-2 voor Rotterdam. En uh, Rotterdam beet goed voor zich af. Speelde een prima tweede helft. En uiteindelijk werd het nog 3-3, dat wel, door Nick Meijer. 3-3 dus de uitslag. Uiteindelijk wel een terechte uitslag. Niet waar, Roderick Weusthof, kanon van Rotterdam. Ja, daar ben ik in mee eens. Dus ik denk dat we dat allebei de ploegen hiermee kunnen lezen. Ja, jullie blijven nu uh, op achterstand bij Amsterdam. Die hebben nu 13 punten. Jullie hebben er 11. Bloemenda heeft er 11. Is dat zo'n beetje de top 3 nu van Nederland die zich losmaakt van de rest? Ja, dat vind ik, vind, ik, vind ik moeilijk te, te zeggen. Ehm. Uh... Ik denk wel dat er een, uh, dat er een, uh, een ploeg of zes uh, wel toch, toch duidelijk on onderin mee gaat doen. En een ploeg of zes uh, bovenin. En of daar echt al uh, de kaarten ges geschud zijn, dat, uh, ja, dat moeten we zien. Ik begin zo langzamerhand ook een beetje te denken. De Bloemendaal, dat was in de afgelopen jaren de gedoodverfde kampioenskandidaat. Die selectie is nu niet meer zo breed. Als er toch één seizoen is dat Bloemendaal te kloppen is, dan is het dit jaar nou, wel. Ja, nou ja, eens. Uh, ik... Uh, ik moet eerlijk, eerlijk zeggen dat, uh, dat, uh, dat ik voor de wedstrijd keek even naar het team van Bloemendaal. En, uh, uh, het, het blijft natuurlijk een fantastische ploeg. Maar als je kijkt naar uh, of in vergelijking met de afgelopen jaren hebben ze best wel wat ingeleverd. En uh, uh, ja, vooral ook achterin de, denk ik zijn, zijn ze redelijk kwetsbaar. Uh, vooral met de uh, uh, Thomas Boerma die, uh, die daar weg is gegaan, die altijd uh, Wouter Juli daar ontzettend steunde. Uh, ja, nu, nu staat staan, Jolie daar doet het denk ik eh, naar boren heel goed. Uh, of eh, naar boren. Uh, maar toch zijn ze daar wat kwetsbaarder geworden. En jullie, dat was ook wel opvallend, jullie hebben drie Nieuw-Zeelanders erbij. Die kwamen gistermiddag terug van een trip om de Oceanië-Cup. Die hebben gespeeld natuurlijk in een, uh, onder ons hier met Australië om het kampioenschap van Oceanië. Dat hebben ze weliswaar verloren. Ze hebben daar toch redelijk goed gespeeld. Maar toch, ze zijn hier en ze spelen gewoon uh, 70 minuten lang. Ze spelen voluit. Het lijkt net alsof ze daar geen last van hebben. Nee, ja, patch af voor de jongens. Ze hebben natuurlijk, uh, ik denk, 24 uur of zo aan het vliegtuig uh, gezeten. Uh, hebben het goed gedaan. En dit moet ik moet eerlijk zeggen, we hebben de jongens ook echt nodig. Je zag het vorige week tegen, tegen SES say. Uh uh, ja, dan missen wij de jongens echt. En uh, vandaag, ja, nogmaals, Petra, ze, ze hebben het echt goed gedaan. Twee jongens maken een goal. En, uh, en uh, Wils op middenveld is ook gewoon, uh, uh, of, of Steve, is ook ontzettend belangrijk... als aanspelpunt en, uh, en rust in de ploeg. Nog één vraag moet ik je stellen. En die gaat over het Nederlands elftal. Jij bent kanon, je zit bij het Nederlands elftal. Daar hebben we ook taken, taken. Maar Mink van der Weerde komt terug van een de zuur, heeft ook een goede strafgoornen. En dan opeens wordt er nu een nieuwe jongen opgeroepen, Melchior Looje, die op zijn 29ste zijn debuut gaat maken in het Nederlands elftal. Vanaf 31 oktober gaan jullie trainen met het Nederlands elftal. Dan zit hij erbij, strafkonderjongen van Laren. Dan denk ik, hey, Weusdhoff en al die anderen... ...ze krijgen ineens concurrentie. Nu zijn er vier strafkorners bij het Nederlands team. Ja, maar ik, ik zie het ineens als, uh, als concurrentie. Ik, uh, ik ben van al die jongens ben ik de enige spits... Uh, ja, en het gaat om de, dat je gewoon hockey en te, uh, gewoon, Dat ten eerste gewoon uh, er staat. En ik denk dat ik dat, uh, dat, dat ik er kan. En, uh, uh, en dat ik dat ook gewoon ga doen. Uh, ik denk dat het daarnaast ook een goed is als je meerdere, meerdere corner mensen, mensen hebt. Dan kan je wisselen. Iedereen kan dan. Uh, je hebt nog meer dreiging van verschillende mensen. Uh, keepers weten ook niet meer uh, wat, maar wat. Vier ze... strafkornen. Zullen we ja, ja, toch niet meegaan naar Londen? Nou ja, goed. Vier, uh, vier is denk ik ook wel, ook wel heel veel. Het zijn ook drie, drie verdedigers. Dus nee, ik, ik denk niet dat ze alle. Alle, alle drie het gaan, uh, gaan redden. Maar het geeft wel aan dat, het, uh, uh, ja, dat, dat Paul het belangrijk vindt... Dat er, dat er een aantal jongens zijn met een goede corner. Paul is Paul van As, de bondscoach. Dankjewel, Roderick Weusthof. Amsterdam blijft dus koplopen nu na deze 3-3... tussen Rotterdam en Bloemendaal. En die laatste twee teams die dus tegen elkaar nu gelijk speelden... die blijven de nummers 2 en 3 in de competitie. Goed, dank je Filip Koken. Badmintonner Dicky Paliyama heeft nog een half jaar de tijd... om zich in de nadagen van zijn carrière ook nog eens te plaatsen... voor de Olympische Spelen. Maar makkelijk wordt dat zeker niet. Paliyama was ooit de nummer zeven van de wereld. Maar hij zakt de afgelopen, uh, het afgelopen jaar ver weg. Vandaag kwam hij in actie op het Dutch Open in Almere. Een reportage van Steven Dalenbout. Ik was een beetje verrast, ook omdat uh, ja, laatste jaar uh, eigenlijk mijn resultaten niet meer uh, zo goed zijn als, uh, als, als vroeger. Toen half Nederland vanochtend nog in de file stond op weg naar het werk... stond Dicky Paljama al zijn eerste ronde wedstrijd te spelen op het Dutch Open. Hij versloeg Roel Moest, waarschijnlijk gemakkelijk met 2 keer 21-9. En dat verbaasde Paljama dus zelf ook. Hij was ooit wereldtop, maar is inmiddels weggezakt naar plek 43 op de wereldranglijst. Het komt volgens hem allemaal door het Jonex-Carlton conflict. Een sponsorconflict. De bond sloot een contract af met materiaalsponsor Jonex. Een groep badmintoners, waaronder Paljama, ging door met Carlton. Daardoor viel de steun van de bond grotendeels weg en ontstond er een tweedeling. Het ontnam Paljama het plezier. Ja, dat, dus, dat, is, dat is dus heel erg. Omdat badminton een passie van me is. En opeens, in al die jaren heb ik nooit gehad van, uh, dat ik geen zin heb in badminton. En, en, en dat had ik de afgelopen jaar wel. Dus dan, ja, dan is het dus niet meer leuk. <laughs> en uh, vandaar dus dat de motivatie ook gewoon veel minder is. Op alle vier de banen in Almere staan stoeltjes achter het veld. Op al die stoeltjes zitten begeleiders en coaches. Behalve bij Paljama. Achter Paljama zijn de stoeltjes leeg. Het is tekenend voor de situatie. Paljama heeft door het conflict minder steun van de badmintonbond. Hij moet dus zijn eigen boontjes doppen. Als ik, uh, het is wel mijn passie, maar ik wil wel graag meedraaien met de top... wat ik al die jaren heb gedaan, altijd in de top 20 staan. Ja, en, en nu verlies ik gewoon van jongens uh, waar ik eigenlijk uh, ja, niet van hoef te verliezen. Maar ja, zonder trainen uh, uh, ja, kan, je ja, kan je natuurlijk ook niks beginnen. Paljama wijt de vormcrisis dus aan het conflict. Maar de Nederlandse badmintonbond zegt tegelijkertijd... dat Paljama gewoon gebruik kan maken van hun faciliteiten en van hun coaches... Bondsvoorzitter Ted van der Meer. Dat, dat is Dickie. Kijk, Dikkie, je moet Dickie zien als een eigen bedrijf. Dickie is een ZZP'er met een eigen bedrijf en die moest zijn eigen coach inhuren. Trouwens, als hij zou vragen aan onze bondscoaches: wil je mij coachen? dan doen ze dat, hè? voor de duidelijkheid. Hij mag een coach worden door ons, maar kennelijk heeft hij daar niet voor gekozen. Dus um, jij zegt eigenlijk het verhaal van, van Dicke Paljama, uh, het verhaal van het afgelopen anderhalf jaar waarin hij is afgegleden, dat heeft helemaal niks met de hele kwestie te maken. Ja, ik denk dat het er iets mee te maken heeft. We zitten nu al anderhalf jaar in een discussie, conflict situaties... persoonlijke botsingen van mensen die bij het jonisch contract zitten... en de andere mensen. En daar zit natuurlijk iets onder wat niet prettig is. Uh, er zit een, een soort afzetten tegen. Dat, dat is niet uitgesproken, maar onderhuis is dat wel aanwezig. Daar heeft hij zeker last van gehad. Tja, zegt Van der Meer. Paljama mag gewoon gebruik maken van onze bondscoaches. En ook op een ander gebied doet Van der Meer namens de bond een handreiking... waar Paljama en de andere Carlton-spelers vorig jaar niet mee mochten doen aan het EK zijn ze komende februari in Amsterdam wel weer welkom. Wij hebben een EK in Amsterdam in 2012, februari... en daar zullen de beste spelers vrijwel zeker gaan spelen. Zij zullen dus ook de, ook de spelers die niet met de sponsor van de bond spelen... met Jonex, die zullen daar uh, mogen verschijnen, aan de start mogen verschijnen. Wij zitten in de afrondende fase... en ik denk dat wij zaterdag kunnen bekendmaken... dat het EK ook openstaat voor niet Jonex spelers oh! Vlak voor het dutje open werd gisteren ook bekend dat de Bond technisch directeur Martijn van Doornemalen per 1 mei van die functie afhaalt. Het klinkt de kipolyama als muziek in de oren. Nou ja, nee, ik, heb, ik, ik, ik heb altijd gewoon durven zeggen op, op tv en op de radio, uh, heb ik al twee jaar geleden gezegd... dat, dat het uh, toch niet verkeerd is om, uh, om iemand anders te halen na 25 jaar of ja, ik weet niet hoe lang die nou eigenlijk hier zit. Maar ja, dat zie je gewoon nergens uh, in, in andere landen gebeuren, uh, dus ja... Ik, ik vind het geen slecht, uh, slecht plan. Feit blijft dat de veranderingen voor de Spelen in Londen waarschijnlijk te laat komen. De verwachting van badmintonkenners als Ron Daniels is dat het daar wat Nederland betreft vooral van de dubbels moet komen. De kans dat de single spelers de spelen halen is klein. Voor Yi is het nog redelijk. Voor de andere spelers is het redelijk klein geworden. Omdat het gewoon heel erg laat is geworden inmiddels. Het, het kan nog, maar dan moet er echt een klein wonder gebeuren. Pajama gelooft er in ieder geval zelf nog wel in. Hij gaat meer trainingen doen in Denemarken. En wil zich voor maart volgend jaar... Opwerken naar de geschoonde top 16 van de wereldranglijst. Om op die manier volgend jaar zich dan eindelijk te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Uh, ja, ik heb, ik heb uh, me drie keer uh, proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. En uh, ja natuurlijk uh, zou, zou het uh, uh, mooi zijn als ik uh, dadelijk mijn uh, carrière kan afsluiten. Want uh, ja, ik ga niet, uh, niet meer lang door. Ja, vooralsnog duurde Dutch Open trouwens ook niet lang voor Palijama. Hij werd in de tweede ronde uitgeschakeld door een Oekraïner, Atraschenkov. Tot slot, gaan we even vooruitkijken naar uh, morgen. Want het klinkt allemaal wel zo normaal. Turnster Saline van Gerner vertegenwoordigt Nederland morgen in de meerkampfinale. Maar zo normaal is dat niet. Van Gerner, 16 lentes jong, zit midden in een lastige periode. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. En Celine van Gerner heeft hier een optimale oefening uitgevoerd op de Eversbalk in deze grote ek finale Wat een fantastisch resultaat voor deze jonge turster die je voor het eerst dus nu debuteert bij de senioren. De grote doorbraak van Celine van Gerner op het EK van 2010. Sindsdien is ze de onbetwiste nummer 1 van Nederland. Nog steeds, maar er is een klein probleem. Het BHV. Peak high velocity, oftewel de groeispeurt. Selim van Gerner is gaan puberen. Uh, nou ja, na vorig jaar WK merk je toch wel dat je ja, je wordt langer, je wordt uh, zwaarder. En ja, dat heeft wel invloed op je turnen. Uh, even naar de lengte kijken hoor. Hoe lang was je vorig jaar? Ik weet het niet, maar ik denk 5 centimeter kleiner als nu. En dat heeft voor een turnster grote gevolgen. Hè? Wat gebeurt er allemaal? Ja, ja, het, uh, je zou denken 5 centimeter, maar uh, ja, als je op brug 5 centimeter ineens langer bent, dan verandert je hele ritme. Dus dat is wel even moeilijk. Dus dan doe je een brugoefening en wat gebeurt er dan? Nou ja, dan uh, s ochtends kan het heel goed gaan, maar s middags dan, uh, ben je het hele groei kwijt en dan ja, moet je toch weer gaan zoeken naar het goede gevoel. Hoe ervaar je dat als je dat gebeurt? Uh, heel frustrerend. <laughs> ja, echt, uh, ja, het was best wel moeilijk. Is het een soort emotionele achtbaan in je hoofd dan? Ja, eigenlijk wel. Ja. Je, je denkt wel van. Uh, in de gaat het goed, in de gaat het fout. Maar de volgende dag is het ineens weer goed. En ik dacht, daarna weer niet. Dan denk je ja, hallo. <laughs> je denkt, ik ben toch gewoon dezelfde? Ja, dat zou je wel zeggen, ja. Maar niet dus. Ga je twijfelen aan jezelf dan? Nou, aan het begin had ik dat wel. Van, uh, ja, hoe moet dit nu? Maar uh, inmiddels heb ik het wel geaccepteerd. En weet ik ook dat uh, als het één dag niet leuk de volgende dag zo weer anders kan zijn. En ja, daar kan ik nu wel mee omgaan. En dat allemaal dankzij... De PHV. Maar toch eens even vragen aan de bondsarts. In hoeverre verandert die groeispeurt nou eigenlijk je motorisch vermogen als steunster? Nou, uh, ik denk niet dat je dat zo direct kan zeggen. Ik denk dat er uh, voor elke sporter en uh, elke persoon in de puberteit een hoop verandert. Dus onder invloed van de hormonen veranderen een hele hoop processen in het lichaam. En uh, kunnen er ook geestelijke hè, veranderingen zijn, doordat ja, je wordt toch ook, uh, je gaat richting de volwassenheid. En al die dingen samen kunnen ervoor zorgen dat jouw lichaam en ook hè, een onderdeel ervan is, je coördinatie verandert. Het is dus duidelijk een combinatie van fysiek en mentaal. Bonskotje Gerben en en vooral dat mentale lijkt me zware. Ja, ja, dus ik heb heel veel bewondering voor Celine op de manier waarop ze dit, uh, waarop ze dit oppakt. Want ik heb natuurlijk regelmatig uh, sporters die in deze leeftijdsfase zitten. Want iedereen komt daar doorheen. Uh, en dat uh, zou gepaard kunnen gaan met ontzettend veel uh, frustratie en uh, tegenslag. Maar uh, Celine die, uh, accepteert de situatie heel goed en blijft heel rustig onder en uh, blijft goed communiceren. Dus dat is heel bijzonder. Kijk, de, er zijn nogal wat momenten dat, het, uh, dat je wel bijna naar die frustratie toekomt. En dat kan je ook voorstellen als het elke dag keer op keer op keer niet lukt. Ja, dan, uh, dan is een goed gesprek uh, met je coach uh, of eventueel met iemand anders is, uh, is natuurlijk hartstikke belangrijk. Is dat een beetje een kritiek punt in een turncarrière? Uh, ook de keuze wel of niet doorgaan? Ja, zeker weten. Je ziet vaak dat sporters rond deze periode uh, afhaken. En uh, ja, ik denk dat wij in Nederland inmiddels wel zover zijn dat we, dat we beter om kunnen gaan ook met, deze, met deze fase... Dus ik schat in dat we hier goed doorkomen. Praten, praten, praten, dus om die Peak High Velocity het hoofd te bieden. Uh, ja, ik heb wel goede gesprekken inderdaad met Graham gehad. En uh, Joy en Malisi zijn al door die fase heen. Dus die hebben me ook wel kunnen helpen. Dat is wel heel fijn. Wat geven die je dan voor tips? Ja, meer gewoon dat ik uh, vooral rustig moet blijven. En ze dus proberen een beetje mijn hoofd rustig te houden. En uh, ja, het heeft me wel goed geholpen. Want jij stond altijd bekend als uh, het ijskonijn. Hè? Iemand die niet zo snel van streek was. Maar dat wordt in zo'n fase toch wel anders. Dat is wel wat anders geworden. Ja. Ik was uh, best wel heel gestrest, ook vorige week, voor de wedstrijd. En, uh, nou, het is nu wel heel anders, dus gelukkig. Die stress die kwam ook een beetje door die fase waar je in zit. Ja, want de, ja, mijn voorbereiding was niet zo goed als ik uh, normaal wel gewend ben. Zeg maar. Elke training was anders en ik was uh, door mijn rug gegaan. Dus werd ik weer helemaal teruggeworpen. Ja, en Toen moest ik eigenlijk weer helemaal opnieuw opbouwen. en uh, ja, Dat kostte wel even wat tijd. En jij dacht uitgerekend in zo'n jaar met zulke belangen? Ja, dat dacht ik wel, ja, van uh, nu moet het en dan gaat het zo. Maar nou ja, ik ben blij dat ik nu gewoon weer op een WK kan staan. En ik sta weer in de finale, dus uh, zo slecht gaat het nog niet met me. Nee, het gaat verder van slecht. Morgen dus inderdaad in die Meerkamp-finale. Celine van Gerne was dat in een bijdrage van Edwin Cornelissen vanuit Tokio. Tot slot nog een paar uh, berichten. De Nederlandse scorster Nathalie Grinham heeft zich geplaatst... voor de halve finales van uh, de Monte Carlo Classic. Ze was als tweede geplaatst. In de eerste ronde won ze ook al van een landgenote Orla Noom. Ze was in de kwartfinales te sterk voor een Ierse. Esling Blake, het werd 11-7, 11-13, 11-8 en 11-1. Grinham dus door naar de halve finale. Daarin uh, speelt ze tegen een Engelse Sarah Kippax. En Jordi Brouwer heeft Aro Den Haag verlaten. Het contract van de aanvaller is met wederzijds goedvinden ontbonden. Die verbinding liep volgend jaar zomer af. Brouwer, geboren Hagenaar, kwam begin dit jaar over van Liverpool. Maar hij kon geen basisplaats bij Aro afdwingen. Hij trainde al een tijdje niet mee met de aanselectie van coach Maurice Stijn. En nu is het contract bij Aro Den Haag dus ontbonden. Op de WK Honkbal, te volgen via Teletext, pagina 679. Daar is te zien dat uh, Nederland op 1-1 staat... in de volgens mij zevende inning tegen Australië. 1-1 daar. Mocht u meer willen weten dus over die partij, hoe die verloopt... pagina 679. Wij zijn klaar wat betreft Langs de Lijn. Zometeen gaat uh, het oog verder. Dat wordt gepresenteerd door Clary Polak. Goedenavond. Kop van Hans-Erik Wennerstreum. Als je deze opdracht met succes volbrengt... lever ik je het bewijs dat Wennerstreum. inderdaad een oplichter is. Millennium. Mannen die vrouwen haten. Zometeen, kwart voor één. Zal je leren hoe dit grote mensenspelletje gaat? Het hoorspel naar de boeken van Stieg Larsson. Nee! Mogelijk gemaakt dankzij steun van het Mediafonds en de NPO...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 Onschuldig flirten? Maak nu gratis je profiel aan op secondlove.nl Dit is Radio 1.